Reputatiecoaching podcast nummer 140. Volgens mij is Nederland zo'n beetje halverwege de zomervakantie, want ik zie de afgelopen weken wat minder bezoek dan de maanden ervoor. Ook het aantal downloads van de podcast blijft iets achter. Toch had ik dit jaar in juli ruim driemaal meer downloads dan vorig jaar. Dus als je het bezoek en het aantal downloads in een brede perspectief plaatst... zit er een enorme groei in. En daar doe ik het natuurlijk voor. Het eerste topic voor vandaag gaat over het verwijderen van een vermelding uit opendi.nl. En het tweede onderwerp is over het verwijderen van een dubbele vermelding uit Yelp. Nokia heeft trouwens eindelijk haar online kaartendienst hier verkocht voor het schamele bedrag van... 2,7 miljard Amerikaanse dollar. En op Google Maps kun je nu op je tijdlijn zien waar je zoal exact bent geweest... en waar je foto's hebt gemaakt die zijn terug te vinden op Google Foto's. Ik sluit de podcast van vandaag af met een interview met Wouter Cruzeman van patiëntenreview.nl. Hallo en hartelijk welkom bij deze aflevering van de reputatiecoaching Podcast. Ik ben Eduard de Boer, reputatiecoach.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 Bovendien is de podcast te beluisteren in iTunes, op Stitcher en ook op Tuner Radio. Ik raad je aan om je op een van die drie kanalen te abonneren op de podcast, zodat je geen aflevering hoeft te missen. Laat ik dan nu overgaan op de onderwerpen voor vandaag. Twee weken geleden ben ik behoorlijk diep ingegaan op citations, het belang ervan en dergelijke. De Summer Citation Sequence loopt alweer ruim twee weken en elke dag komt er nog steeds een korte instructievideo online waarin ik jou laat zien hoe je een citation kunt creëren op een bepaalde site. Zo komt straks overigens de instructievideo live waarin ik je laat zien hoe je je bedrijf kunt aanmelden op provincialegids.nl, een regionaal georiënteerde site waarop alleen bedrijven uit Gelderland zich kunnen aanmelden. Dus die site is goed voor het versterken van je bedrijfsvermelding in de regio of beter gezegd de provincie. Maar meer citations is niet altijd goed. In elk geval kunnen inconsistente citations tegen je werken. Gemiddeld zoek ik eens per half jaar op de bedrijfsnaam en de telefoonnummer van bedrijven die ik help om te zien wat er zoal naar boven komt. Zo vond ik laatst op opendi.nl een oude bedrijfsvermelding van een tandartspraktijk die inmiddels een nieuwe naam heeft. En uit ervaring weet ik dat het vaak lastig is om een vermelding verwijderd te krijgen en soms gaat het ook fout. Ik heb toen de volgende mail gestuurd. Geachte heer mevrouw, in uw bestand staat nog de oude naam van onze praktijk tandheelkundig jeugdcentrum Beuningen. Met de URL... Tegenwoordig heet de praktijk jeugd tandarts Beuningen. De overige gegevens zijn nou ja, de adresgegevens. Kunt u dit aanpassen en ons berichten als dit is doorgevoerd? Bedankt en met vriendelijke groet Eduard de Boer, webmaster. Volgens mij is het bezoek simpel en duidelijk. Gewoon de naam wijzigen alstublieft. O oh ja, bericht me ook even als de aanpassing is doorgevoerd. Slechts 1 uur en 24 minuten later kreeg ik een reactie. En dat stemde mij uitermate hoopvol totdat ik de inhoud las. Geachte heer mevrouw, hartelijk dank voor uw informatie. De vermelding is van onze homepage tel.opendi.nl verwijderd. Houd er AUB rekening mee dat het enige tijd kan duren voordat deze wijziging door zoekmachines zoals Google is verwerkt. Daardoor kan uw vermelding nog in de resultaten van deze zoekmachines staan met vriendelijke groet, Arne Deen, editorial team. Oeps, dat was dus niet de bedoeling. Nu hebben ze de hele vermelding verwijderd, terwijl mijn verzoek toch echt anders luidde. Maar goed, ik moest dus vervolgens het bedrijf opnieuw aanmelden. Doordat ik alle gegevens in een spreadsheet had staan, was het zo gebeurd, maar toch. Als je niet oplet bij het doorgeven van een wijziging, kan je vermelding dus zomaar worden verwijderd. Als je wilt inschrijven bij opendi.nl kun je de instructies volgen van de instructievideo die ik heb opgenomen in de show notes op www 140 Als je, je aanmeldt krijg je een mailtje met een link die je moet klikken ter bevestiging. Dan kun je lezen dat de aanmelding normaal binnen 24 uur wordt behandeld, waarna de online komt. Destructievideo's zijn nuttig, krijg ik dikwijls te horen. Maar ze kunnen ook tegen me werken. Dat had ik een tijdje geleden al eens en nu weer. En dat had ook met opendi.nl te maken. Zo kreeg ik half juli een mail met de tekst Ik had graag gehad dat u mij zo snel mogelijk uitschrijft uit uw bestand en van uw site haalt waar ik schijnbaar sta onder de categorie chauffeursdiensten in Maastricht. Reden hiervoor is dat ik dit werk al minstens 15 jaar niet meer uitvoer. Dus heb ik de persoon in kwestie gemaild met de mededeling dat ik niets met zijn verzoek kon en of hij iets meer informatie kon sturen zodat ik hem mogelijk wel verder kon helpen. Dat heeft hij gedaan en vervolgens heb ik hem de contactgegevens van de klantafdeling van Opendi.nl gestuurd die ik vlak daarvoor nodig had voor de jeugdstandarts. Vervolgens stuurde hij me een berichtje dat hij het verzoek tot verwijdering had ingediend en een paar dagen later was zijn vermelding ook daadwerkelijk verdwenen. Naast dat inconsistente vermeldingen niet goed zijn voor je citation profiel, zijn dubbele vermeldingen met dezelfde gegevens ook niet goed. Want die kunnen door de zoekmachines worden gezien als spam. Daarom is het dus zo belangrijk dat je met een zekere regelmaat je eigen citation profiel onderzoekt om te zien wat je tegenkomt. Het kan namelijk zomaar gebeuren dat je niet eens zelf een citation ergens maakt, maar dat die ontstaat doordat iemand anders je bijvoorbeeld op Foursquare of Yelp toevoegt, omdat je niet zo 1, 2, 3 kunnen vinden. Dat overkwam Frank van fysiotherapie Dauma. Hij had voor één locatie opeens twee vermeldingen op Yelp staan en vroeg mij wat te doen. Hoewel zijn oudste vermelding mooie foto's bevatte, had de nieuwste vermelding wel een review. En dat weegt natuurlijk veel zwaarder bij de keuze welke je moet verwijderen, want jij weet ook wel dat het enorm lastig is om reviews op Jelp te verzamelen die ook daadwerkelijk blijven staan. Dus heeft hij die vermelding zonder de review verwijderd. Dat was binnen no time voor elkaar. Je kunt namelijk in Jelp op de pagina met de bedrijfsvermelding aan de rechterkant onder de openingstijden klikken op de tekst Info van bedrijf bewerken. Op het volgende scherm kun je dan aanvinken dat het een duplicaat is van een andere bedrijfspagina op Yelp. Daarvan heb ik een screenshot opgenomen in de show notes. Als je zoiets doorgeeft is het van belang dat je zoveel mogelijk informatie toevoegt, zodat degene die je verzoek in behandeling neemt niet echt hoeft te zoeken. Dus in dit geval zou je natuurlijk je e-mailadres opgeven, een korte tekst en een link naar de originele bedrijfsvermelding. Ook zou ik er nog heel uitdrukkelijk bijzetten dat die originele vermelding moet blijven staan. Helaas is het verwijderen van duplicaten of het aanpassen van gegevens niet op alle directory sites zo eenvoudig. Was dat maar waar? Een paar weken geleden vertelde ik je in podcast 128 dat Nokia hier in de etalage stond. En dat onder andere een consortium van BMW, Mercedes en Audio volgens de geruchten potentieel geïnteresseerd was. En deze groep heeft laatst inderdaad Nokia hier gekocht. En wel voor de sommen van 2,7 miljard Amerikaanse dollars. Een enorm bedrag! Maar nou voor Nokia is het een grote verliespost omdat zij de dienst hier in 2007 heeft gekocht voor maar liefst 8 miljard dollar. Over een afschrijving gesproken zo'n 650 miljoen dollar per jaar. Ouch! Dus het lijkt erop alsof BMW, Mercedes en Audi een goede deal hebben. Maar vergeet niet dat het onderhouden van de kaarten zo'n slordig 1 miljard dollar per jaar kost. Daarvoor moet je volgens mij aardig wat licenties verkopen. Volgens diverse bronnen op internet blijft hier een open platform. Maar of dat zo is, zullen we in de toekomst zien. Als je zonder enige moeite alle plekken wilt herinneren waar je bent geweest, of het nu een museum was tijdens je vakantie of een leuke bar een paar maanden geleden, vanaf een tijdje geleden kan Google Maps je daarbij helpen. Google rolt je tijdlijn geleidelijk uit naar alle gebruikers. Je tijdlijn is een handige manier om alle plekken te onthouden waar je bent geweest op een bepaalde dag, in een specifieke maand of een bepaald jaar. Je tijdlijn helpt je om je routines in de echte wereld te visualiseren, trips te herinneren die je hebt gemaakt en geeft je zicht op de plaatsen waar je je tijd hebt doorgebracht. En als je Google Fotos gebruikt, dan krijg je ook nog eens de foto's op de desbetreffende dag, tijd en plaats te zien om je te helpen je herinneringen op te frissen. Je tijdlijn is privé en dus alleen voor jou zichtbaar. Ook bepaal je zelf welke locaties onthouden moeten worden en welke niet. Zo kun je dus gemakkelijk een hele dag of zelfs je hele geschiedenis verwijderen wanneer jij dat wilt. Op dit moment is het alleen beschikbaar op desktops en Android-telefoons. Ongetwijfeld komt het binnenkort ook beschikbaar op iOS. Vandaag heb ik Wouter Cruzeman van patiëntenreview.nl in de show. Wouter komt ons iets meer vertellen over het bedrijf en de producten, zeker diensten die het bedrijf levert. Hey, Wouter, hallo. Leuk dat je in de show wilde komen om ons iets meer te vertellen over patiëntenreview.nl en haar diensten. Voordat we de wereld van reviews induiken, denk ik dat het goed is voor de luisteraars... ...als je eerst even iets over jezelf vertelt. Je achtergrond, waar je zo al hebt gewerkt en hoe je bij patiëntenreview.nl verzeld bent geraakt. Hallo Eduard, allereerst hartstikke bedankt om in je podcast iets over de software van patiëntenreview te vertellen. Overal om ons heen worden reviews steeds belangrijker. Restaurants, hotels, niks wordt meer geboekt zonder deze eerst lezen. Deze trend is ook binnen de zorgverlening enorm actueel. En wordt mede verzorgd door initiatieven als patiëntenreview... Zorgkaart Nederland en Bender. Persoonlijk ben ik een grote fan van reviews, omdat het transparant is. Uit mijn eerige, eerdere werk heb ik gezien dat zorgverleners enorme last ondervonden met de implementaties van een reviewstrategie. Toen hebben we gezamenlijk een dienst ontworpen die je volledig in kan voorzien. Ja, kort gezegd bieden jullie de mogelijkheid om reviews te verzamelen. Conceptueel is dat eigenlijk allemaal hetzelfde: een klant type, je vraagt een klanttype te review, je bericht de ondernemer of zorgverlener. Je berekent wat statistieken en je publiceert de review. Maar wat interessant is, is de vraag wat jullie dan uh, meer, nog meer bieden. En hoe gaat jullie systeem om met, om met negatieve reviews? En bieden jullie nog andere producten of diensten hieraan gerelateerd? Nou klopt, het draait natuurlijk allemaal om reviews. Uh, maar wat in ons op op op op opzicht het allerbelangrijkste is, is de patiëntinteractie. Onze software is zo ingesteld dat we heel nauwkeurig kunnen registreren... welke patiënt een positieve of een negatieve review geeft. Um, voor deze selectie gebruiken we een simpele maar effectieve filter. Deze wordt onder andere in het Amerikaanse bedrijfsleven gezien... als de graadmeter voor loyaliteit en winstgevenheid. En hier in Nederland kennen we hem als de NPS-score. Nadat we deze, door middel van deze score bepaald hebben wat de aard van de review is... nemen we gepaste actie. Kijk het zo. Als je in een restaurant zit en aangeeft dat je ontevreden bent over je biefstuk... Komt de chef, kok of eigenaar ook naar je toe om een oplossing te zoeken, zodat je als klant niet genoodzaakt bent om online slechte reviews te plaatsen. Dit is feitelijk dezelfde dienst als wij leveren. We beoordelen de reviews en bepalen dan waar ze de meeste waarde hebben. Negatieve reviews kunnen in onze visie beter direct terug naar de zorgverlener, zodat die erop kan anticiperen. En positieve reviews die storen we door naar een van de belangrijkste reviewkanalen als Zorgkaart Nederland om Google+. Reviews plaatsen daar waar ze thuis worden, daar gaat het om volgens ons. Tuurlijk, en dat ze inderdaad daar gezien worden waar de mensen ze zoeken, hè? De, je patiënten of je aankomende patiënten. Juist. Het is natuurlijk echt puur Nederlands om de vraag te stellen, wat kost dat? Maar met andere woorden, hoe zit jullie prijsstructuur in elkaar? Uh, rekenen jullie per review, per uh, uh, verzamelde review of per aantal mensen dat je mailt? Hoe moet ik dat zien? We hebben een vaste lage basisprijs te hanteren. We vragen 275 euro per jaar als investering. En hiermee krijg je volledig toegang tot een ongelimiteerd aantal reviews en kanalen. Nou, deze investering is zo berekend dat in de meeste gevallen met één nieuw patiënt al eens terugverdient. Daarbij bieden we aanvullende modules aan, zodat de zorgverlener ook op behandelaar en behandelingniveau kan worden beoordeeld... ...en zichzelf kan vergelijken met collega's en gemiddelders uit de branche. We bieden een basis- en aanvullende modules aan. Kijk, als reputatiecoach hecht ik natuurlijk ook enorm grote waarde aan reviews. Niet alleen aan het verzamelen, maar ook aan het spreiden van reviews. En ik hoorde je net zeggen, je, jullie kunnen ze uh, doorzetten of zo naar Google+. Plus. Hoe, hoe moet ik dat zien? Of moeten de luisteraars, dat, uh, wat kunnen die zich daarbij voorstellen? Als, hoe gaat dat in zijn werk? Wat we doen is, we stimuleren patiënten. of Wat we doen is, we stimuleren patiënten om een review te achter te laten op een van de, een van de kanalen. Mm -hmm. Vaak is het zo dat de patiënt daar wel toe staat is of, of bereid is, maar vaak niet de motivatie heeft om dat te doen. Um, wij zorgen dat het geautomatiseerd gaat en dat de patiënt eigenlijk ontzettend makkelijk gemaakt wordt om heel snel zo'n review te plaatsen. En hoe, hoe zien jullie reviews? Verwachten jullie dat, ja, jullie richten daar een business voor in. Dus ik neem aan dat jullie verwachten dat reviews de komende jaren wel belangrijker worden, nog, nog belangrijker worden dan nu. En, en wat is daar jullie uh, idee achter? Waarom denken jullie dat? Ja, nee, natuurlijk. Um, als je het heel even terugkijkt in gelegenheid tot, tot vijf jaar geleden, zie je al een enorme trend in reviews. Um, tegenwoordig zie je steeds meer reclames en advertenties dat kreten worden meegenomen als gemiddeld geven onze klant een ons een 8,3 enzovoort. Dit zal alleen maar meer worden. Het aanbod wordt groter, mensen worden kritischer en het wordt steeds makkelijker om ervaringen te vergelijken. Wellicht zegt de ervaring niets over de kwaliteit, maar vergeet niet, mensen vergeten wat je tegen ze zegt. Maar vergeet nooit hoe ze zich bij je voelen. En juist die ervaringen zullen ze online delen. Zeker de generatie van u. Ik las in een mailtje dat ik kreeg doorgestuurd van een van de tandartsen die ik help, dat jullie in minder dan twee minuten meer dan 200 reviews kunnen genereren. Op welke wijze of creatieve wijze adviseren jullie je klanten dan om reviews te vragen aan hun klanten of patiënten, een patiënt in dit geval? Klopt. Uh, we geloven ontzettend in, in, in efficiëntie. Uh, we hoeven geen uitgebreide vragenlijsten te zien. Uh, we maken één hele mooie uh, korte filtermethode. En vervolgens stimuleren we patiënten eigenlijk direct om de review te plaatsen. Uh, we hebben het systeem zo makkelijk en zo, zo gebruiksvriendelijk mogelijk ingestuurd. Dat na afloop van elke behandelingweek of bij een behandelingsdag. Uh, een software direct alle mensen kan toevoegen. Om vervolgens de grootste resultaten te behalen. Het klinkt heel aantrekkelijk volgens mij voor zorgverleners om inderdaad op deze manier via jullie de reviews te verzamelen. Want ik, ja, wat ik al zei, ik hecht ook grote waarde aan het verspreiden. En als jullie dat ook kunnen regelen, dan dat is hartstikke mooi. Maar wat kunnen we binnenkort nog aan nieuwe ontwikkelingen verwachten op jullie platform? En, en kun je daar een beetje een tipje van de sluier op, op lichten? De gehele ontwikkeling van ons platform wordt samengedaan met een divers testpanel aan zorgverleners. We proberen de doelgroep zo goed mogelijk te ondersteunen. patiëntenreview is voor en door Zorgflans ontwikkeld. Onze verdere toekomstige ontwikkeling zal zich dan ook richten op het gebruik, het gemak, de efficiëntie van het verzamelen van de reviews en eigenlijk de totale implementatie en ontzorging binnen een praktijk. Klinkt goed. Um, voor dit onderzoek heb ik 23 bedrijven een e-mail gestuurd met het verzoek of ze aan het interview wilden meewerken. Waaronder jullie hebben er nog vier anderen uh, positief gereageerd. Uh, hoe dan ook zijn er best wat aardig concurrenten natuurlijk voor jullie. En als je dan kijkt hoe, hoe willen jullie klanten naar je toe trekken, volgens mij moet je dan jezelf onderscheiden, maar wat zijn jullie uh, unique selling points? Waarom moeten zorgverleners nu per se voor jullie kiezen? Nou, ik kan het heel kort aangeven: wat patiënten review uniek maakt, is dat we door en voor zorgverleners ontwikkeld zijn. We kijken verder dan alleen de reviews en denken mee hoe we de processen om de reviews kunnen verbeteren. We kunnen inzicht bieden in hoe men de praktijk beoordeelt, maar ook op behandelaar- en behandelingniveau. We kunnen dit meten en vergelijken met gemiddelde's van andere zorgverleners. Zo gebruiken we een simpele review tool om belangrijke bedrijfsinformatie te achterhalen. Je ziet bijvoorbeeld welke behandelaar minder beoordeeld wordt in een bepaalde periode, net voor zijn vakantie, of welke behandeling minder beoordeeld wordt door een van je collega's. Dit allemaal in een overzichtelijk overzicht. Daarbij zijn we een onafhankelijk platform, zodat we kunnen werken met elke review site. Zo stimuleren we de beste Zoek meer resultaten voor onze klanten. Nou Wout, dank je voor je tijd. Wat mij betreft kun je nu een commerciële pet opzetten... en vertellen waarom de zorgverleners onder de luisteraars van de podcast... nu toch echt voor jullie moeten kiezen om ook hun reviews te verzamelen. Dus barst maar los. Nou, dank je. Ik hoop dat ik inmiddels de afgelopen vragen kunnen demonstreren... een unieke oplossing bieden. We verzamelen, filteren en stimuleren niet alleen de reviews. We gebruiken ze als onderdeel van de bedrijfsvoering. We zetten de reviews en daarmee de klant of patiënt centraal... En door dat te doen bieden we iedereen de mogelijkheid om zijn of haar resultaten te vergelijken met gemiddelde uit zijn of haar branche. Via deze weg wil ik ook alle luisteraars aanbieden om een gratis testaccount te activeren, zodat ze zelf met onze software aan de slag kunnen. Als je naar patiëntenreview.nl gaat, slash reputatiecoaching, kun je daar aanmelden voor een vrijblijvend testaccount en krijg je twee weken volledige toegang tot onze software. En ik hoop dat alle zorgverleners overtuigt... om toch eens een, een serieuze blik te werpen op de reviewstrategieën. Nou, dat is hartstikke leuk. www.patiëntenreview.nl slash reputatiecoaching. Ik zal de link ook opnemen in de show notes. Uh, Wouter, nogmaals ontzettend bedankt voor je tijd... en wellicht tot snel. Eduard, hey hartstikke bedankt en we spreken elkaar nog snel. En met dit interview van Wouter Kruseman van patiëntenreview.nl... kom ik dan weer aan het einde van deze podcast. Als je de podcast leuk vindt en je wilt nog meer op de hoogte blijven...